Voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Ho, ho. Matter Rokken met het NOS Journaal. Iran en de Verenigde Staten hebben twee gevangenen geruild. Een Amerikaanse student die jaren vast zat in Iran. En een Iraanse wetenschapper die in een Amerikaanse cel zat, werden in Zürich overgedragen, nadat Zwitserland in de zaak had bemiddeld. De Amerikaan van 38 was in Iran veroordeeld tot tien jaar cel vanwege spionage.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 Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam staat een file van 3 kilometer tussen Maarse en Breukelen... door een ongeluk 10 minuten vertraging. Waarschijnlijk is de ook om half 5 weer vrij. Op de N230 Utrecht richting Maarse staat bij Dorp daardoor 3 kilometer file... en de vertraging is daar ook 10 minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 DWK Media. ZFM. Ho, ho ho. Dit is Kerst met ZFM met Man. nu nu. Antwoord op zaterdag.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 risk your life. You wanna shine, you gotta get more eyes. Am I your lover, or oh, I'm just your vice? A little crazy, but I'm just your oh, type. You want the lips and the curves, need the whips hey, and the furs, hey, and the diamonds hey, I prefer. In hey, my closet, hey, his and hers, ayy. You want the little mama cedar, margarita. margarita. I think the egg got a little jungle fever, ayy. Hey. You got more than you are more than sign boring. Sign boring. Legs up and tongue out, Michael Jordan, uh. uh -huh. Go exploring, ooh, ooh. sign foreign. Bust it up a rain for every Kiss me like you need me, butt me like a genie Pull up to my spotlight, my bikini Cause you gotta see me, never leave me You got a girl that could finally do it all Drop an album, drop a baby, but I never do so it I'm in, push up for me and sweat, darling So I'm gonna put my time in We stop until the angels sing Jump in the borders, be free Come south of the borders with me Come south of the border, border, border Free. Come south at the border with me. This is the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 Die ja, waren ook in uh, goede stemming hè, op weg naar een kampioenschap, wat overigens nog een hele lange weg is. Het is een beetje gerommel op het middenveld nu, zoals dat zo'n laatste minuut gaat van zo'n wedstrijd. En ons Belenkamp-veld Ja, vrije trap voor Zandvoort. Dat zijn zo'n beetje de laatste schermutselingen, Vrije trap, niks. <laughs> Jongens zijn een beetje geïrriteerd de tegenstander, kan ik me wel voorstellen. Twee trap op het middenveld, het is middenstip ongeveer. Duurt allemaal heel lang voordat de bal er komt. Ik weet niet wat de scheidsrechter allemaal op doen is, maar... We staan stil. Ja, we gaan weer verder. Zand voor de balbezit. Salim, per toe erachteraan. Hier de rechte vleugel. Nou, ah, het balbezit. Nee, lange bal weer terug. Nee. idee. Scheidseler kijkt op zijn klok. Ik denk dat het niet lang meer duurt. Nog, het balbezit Zandvoort. Nog weinig. nog. Om scheidsmaakterrein, dan zou ik zeggen. Ja, Pieter, we zijn door de vorige wedstrijd ineens van plek 7 op plek 1 terechtgekomen. Ja. En die houden gewoon lekker vast, hè, na deze wedstrijd. Ja, die houden we zeker vast. Want deze jongens stonden gelijk met ons en die lopen nu drie punten achter. Nog een beetje irritatie in het veld. Ja, jongens die. Maar er is iets anders voorgesteld. We hebben de alle tussenstanden nog niet gezien, maar volgens mij.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 Mooi staat voor de heren van SV Zandvoort daar op Duitsersveld. Zet uiteindelijk de piet Report met Jaap en Albert Jan, maar eerst deze. We maken er gewoon een plugplaat van James Ingram en Michael McDonald en Jaan Bombide. CFM The Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, de heren tegenover mij zitten er helemaal klaar voor. Hier is hij dan, de Pit Reports. Max Verstappen heeft voor de vierde keer de prijs voor Actie van het jaar gewonnen. De Red Bull-coureur kreeg de award afgelopen vrijdagavond op het jaar, uh, jaarlijkse gala van Autosport Federatie FIA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 Dat is één kant van het verhaal. De andere kant zag ik dat, dat ze ook al de voorbereidende werkzaamheden zijn getroffen voor het gebouw. De, de wagens moeten ook erachter komen. En dat betekent dus dat die garages aan de, aan de ene kant ook een stuk langer worden. Dus ook daar is men al met de voorbereidende werkzaamheden bezig. Ja, en voor de rest, het was eigenlijk een... Het leek wel een schoolreisje. Uh, zoals uh, sommige journalisten die uh, die, bus, <coughs> die benaderden. Uh, er ging een uh, complete cameraploeg uh, ging er, uh, erin. Het was niet voor mij weggelegd. Want... Nee, dat wou ik zeggen. Jij uh, wilde niet de bus in. <laughs> nee, ik wilde Busje de bus, ik maar, wilde uh, de bus denkt, niet in. De, de, zeker niet uh, nadat er uh, vanmiddag al een aanrijding is uh, gebeurd. Uh, bij, het, uh, bij de ingang van het circuit. Maar goed, het was zo dat je dan op een gegeven moment.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 komt de tunnel. Dus die tunneldelen zijn zijn neergezet. En ook bij de Arie Luijendijkbocht is dat ook het geval. Nou, dat, dat zijn dus al plekken waar het daar het flink aan toe gaat. Dan, de man die ik niet geïnterviewd heb, is Jarno Zavelli. En dat is de, de ontwerper van, van ja, ja hij is een architect. Die heeft een aantal circuits onder handen genomen. Zoals Imola Silverstone, waar net ook het bericht over gaat over die inhoudactie van Max Verstappen.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 het toch nog een beetje beter te maken... kwam die oude Luttekhuis, de, de trackmanager... van het circuitpark Zandvoort. Die kwam op een gegeven moment met het idee... waarom maken er geen kombocht van? Had. Dus daar werden ze meteen al heel erg enthousiast over. En ja, dat vonden die, die Amerikanen wel mooi natuurlijk. Ja, die ah. kennen dat. Dus, uh. uh, kombocht uh, naar rechts... Uh, is de Leijendijk bocht, En kombocht naar links is de de Hugendons bocht. Die is iets minder tot de verbeelding.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 Ja, superleuk, super superleuk. Wordt natuurlijk een ultramoderne baan. Ik denk eigenlijk dat, dat nu wij hier twee van die kombochten hebben, zou mij niet verbazen als dat in de toekomst met, met, op andere circuits Nou, hij gaat even niet door, maar we proberen ja, weer. Ja, ja, ja, daar is hij weer. weer. Zou Zandvoort dan een proeftuintje kunnen zijn voor misschien andere circuits?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 die er allemaal bij betrokken zijn natuurlijk. En, en ook Dromo natuurlijk, de architect die het nieuwe deel allemaal ontworpen heeft. Dat die allemaal gewoon dat een goed plan vonden, ja, dat, dat geeft wel aan hoe uniek het idee van Niek was. Ja, nou, dan komen wij alle twee uit Zandvoort en ik kijk dan af en toe nog wel eens eventjes met een blik zo richting het circuit. En dan zie ik wat hijskranen staan en nou, dat, dat zie jij denk ik ook elke dag.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 mooi weet je dus ja het, het gaat er gewoon ik zie het als een enorme uh, ja in dit geval autosporttuin mm. en en als die er ligt laat hij er dan maar mooi mooi bij liggen en op deze manier krijgen we dat natuurlijk wat, wat denk je dat uh, dat wanneer Ach oh, kijk want uh, we hebben nu nog, nog minder dan een half jaar maar wat hoe, ja wat hoe gaat het eruit zien zo'n zo'n zo weekend in uh, mei 2020 wat, de, wat, wat denk je ervan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 Uh, ja, ik denk niet dat die noodzakelijk korter wordt. Uh, ik denk dat die uh, um, um, qua, qua tijd en onderbreking misschien een klein beetje gaat lijken op wat we in uh, Oostenrijk zien. Mm -hmm. Misschien dat de, de, de instroom uh, in, in van de Pitstraat wat sneller gaat. Maar uh, we krijgen ook, dat is vandaag een beetje onderbelicht gebleven. Maar we komen niet meer de baan op waar we nu de baan op komen. Mm -hmm. We komen net als in Spa, na de Tarsenbocht de baan pas weer op. He, dus dat stukje zal nog wat langzamer zijn, maar wel veel korter. He, dus wat dat betreft, ja, ik, ik schat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 Dus zojuist het uh, dier van de week die zich uh, keurig netjes aan je voorstelde. Luna is het dier van de week. Dus schappen Luna naar het Kennen met Dieren thuis, Kees op straat nummer 5. En erachteraan draaiden we deze van Ultrafax en Dancing with Tours in My Ice. Ik verheug me al de hele middag op het gedicht van de dag. Ja, 45 jaar Harry, oliebol in het vak met de oliebollen. En vandaar het gedicht van de dag: De bollen van Harry.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 Vol met bollen. Vandaag. Vandaag tien bollen voor een riks. Want Harry zit vandaag 45 jaren in de bakmix. Nou laat hem maar horen dan Sjaan van de al die bolle Kramen. Hij is wel grappig hoor, deze plaats.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 tot aan het nieuwjaar met de olipole kraam, zoals we hem hier kennen in Zandvoort al 45 jaar. Without somebody pointing the finger. I can't show my face, cause when it comes to rumors, I'll a ringer. it arena. It's simple rumors. I just can't get away. I bet there'll even be rumors floating around on Judge. Wow. I think I'll write my congressman and tell him the past of real. So the next they catch somebody En dat was uh, de Time Exhaustion klap en uh, rumors. Nou, weer het uh, einde van deze aflevering van Zagfoort uh, op Zaterdag. Tijd is weer voorbij voorbijgevlogen en uh, kijk eens naar buiten. Het is inmiddels donker gewoon. Ja. Echt de donkere dagen voor de kerst. Hè, wanneer, wanneer hebben we de korte dag? Dat is het eind van deze maand alweer, toch? Ja, volgens mij wel. En ja. Ja, dan gaan we weer de goede kant op. Ja, dat is. <laughs> kijk, altijd positief uh, bekijken. Always look on And the. the... Precies, type. precies.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 En maandag dan hoor je ons eh, nog één keertje tussen twee en vijf weer met de herhaling. Zo is het. Oké, okay, dankjewel. Ach, doe doei. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble. Give a whistle. And this will help things turn out for the best.